Peter Pan, kapitein Haak, neemt wraak. Tijgerlelie, de prinses van de Indianen, was niet vergeten dat Peter Pan haar leven had gered. Sinds die dag werd het huis onder de grond elke nacht door haar en haar dappere krijgers bewaakt. Peter Pan wist dat op een avond de zeerovers zouden komen. En dat gebeurde ook. Het was op een avond toen Wendy een verhaal aan de jongens aan het vertellen was dat ze de laatste dagen al een paar keer had verteld. Het verhaal ging over Wendy, Jan en Michiel die weggingen uit nergensland en terugvlogen naar huis. Onze moeder laat altijd de balkondeuren van de kinderkamer openstaan. Ze hoopt nog steeds dat we terugkomen, vertelde ze. Peter Pan vond het helemaal geen leuk verhaal en toen het uit was keek hij boos. Wendy, jij weet niets van moeders, zei hij. Lang geleden dacht ik ook dat mijn moeder altijd een raam open zou laten staan. Ik bleef een hele tijd weg, maar toen ik terugkwam was het raam dicht. Mijn moeder was me vergeten en er sliep een ander jongetje in mijn bed. Jan en Michiel werden bang. Wendy, laten we naar huis gaan, zeiden ze. We gaan nu meteen, zei Wendy. En Peter, jij moet ons helpen. Als jullie echt naar huis willen, zei Peter Pan, dan zal ik jullie helpen. Hij liep naar buiten om aan de indianen te vragen of ze Wendy en haar broertjes veilig uit het bos wilden brengen. Toen Peter Pan terugkwam, gingen ze allemaal om Wendy en haar broertjes heen staan en vroegen nog één keer of ze wilden blijven. Waarom gaan jullie niet met ons mee? Vroeg Wendy. Ik weet zeker dat mijn vader en moeder ook voor jullie willen zorgen. Alle jongens wilden graag meegaan. Alleen Peter Pan vond het een slecht idee. Hij zei tegen Wendy dat hij geen moeder nodig had. En hij zei ook dat hij hen niet terug naar huis zou brengen. Hij zou tingeling met hen meesturen. Vooruit, riep hij. Gaan jullie nu maar weg. En jullie hoeven niet te huilen, want ik ben blij dat jullie gaan. Hij stak zijn hand uit en probeerde te lachen Wendy pakte zijn hand ze had beter liever een kus gegeven maar ze dacht dat hij dat misschien niet leuk zou vinden Tingeling vloog naar buiten en zei tegen de kinderen dat ze haar moesten volgen op hetzelfde ogenblik hoorden ze boven zich de indianen schreven de zeerovers waren gekomen de indianen vochten voor hun leven maar alleen tijgerlelie en een paar van haar krijgers konden ontsnappen maar dat wisten de kinderen natuurlijk niet, omdat ze niet naar buiten konden kijken. Een zeerover stond bij een van de bomen vlak bij het gat waardoor de jongens naar hun ondergrondse huis konden. Peter Pan hoorde hem tegen kapitein Haak zeggen. Als de indianen hebben gewonnen, slaan ze altijd op hun trommel. Kapitein Haak grijnsde en sloeg op de trommel. Daarna hoorde Peter Pan hem roepen. De indianen hebben gewonnen. De zeerovers gingen in de buurt van de bomen staan en hoorden dat de verdwaalde jongens afscheid namen van Peter Pan. De eerste jongen klom uit zijn boom en werd gegrepen door een zeerover. Die gooide hem naar bootsman Smul, die hem opving en hem weer naar Streng gooide. En die smeet hem neer voor de voeten van kapitein Haak. Even later lagen alle jongens voor de zeeroverskapitein op de grond. Maar de zeerovers waren heel aardig tegen Wendy. Kapitein Haak nam zelfs zijn hoed voor haar af en maakte een diepe buiging. De jongens werden vastgebonden met hun knieën op hun buik. Maar het lukte de zeerovers niet om de jongen die Wankeltje heette vast te binden, want hij viel steeds om. Dat kwam omdat hij zo dik was. Kapitein Haak dacht dat hij wel begreep wat er aan de hand was. Wankeltje had natuurlijk veel te veel gegeten omdat Wendy zo lekker had gekookt. Maar omdat hij met zijn dikke buik toch door het gat in de boom was gekomen... moest Wankeltje het gat groter hebben gemaakt. Kapitein Haak keek naar het gat en zag dat het inderdaad groot genoeg was om er zelf doorheen te kruipen. Eindelijk zou hij Peter Pan te pakken krijgen... Kapitein Haak zei tegen zijn mannen dat ze de kinderen naar het zeeroverschip moesten brengen. Zodra ze weg waren, sloop hij voorzichtig naar het gat in de boom van Wankeltje. Hij luisterde of hij iets hoorde. Toen het stil bleef, kroop hij door het gat naar binnen. Hij had verwacht dat Peter Pan hem zou opwachten, maar dat gebeurde niet. Toen hij beneden kwam, kon hij net over de deur heen in de slaapkamer kijken. Hij zag dat Peter Pan rustig lag te slapen. Kapitein Haak probeerde de deur open te maken, maar dat lukte niet. Op het tafeltje naast het bed van Peter Pan stond een kom water. Dat had Wendy daarvoor Peter neergezet. Kapitein Haak haalde een klein flesje uit zijn zak. Daar zat vergif in. Hij leunde over de deur en liet vijf druppels van de gele vloeistof in de kom met water vallen. Daarna klom hij weer naar boven en verdween in het bos. Peter sliep door totdat Tingeling de kleine vee hem wakker schudde. Ze was heel opgewonden en vertelde wat er was gebeurd. Ik zal hen bevrijden, riep Peter Pan. Hij pakte zijn dolk die op het tafeltje naast zijn bed lag. Toen hij de kom met water zag die Wendy voor hem neer had gezet, wilde hij een slok nemen. Nee! riep Dingeling, niet doen, kapitein Haak heeft er vergif in gedaan. Onzin, zei Peter, kapitein Haak kan niet door het gat in de boom. En hij zette de kom aan zijn mond. Dingeling ging op de rand van de kom zitten... en voordat Peter een slok kon nemen, had ze al het water opgedronken. Er zat echt vergif in het water, zei ze zachtjes, en nu ga ik dood. Ze vloog zachtjes naar haar bedje en ging liggen. Peter begon te huilen. Ik zou niet doodgaan, fluisterde de kleine vee. Als ik er zeker van zou zijn dat kinderen in feeën geloven. Peter riep heel hard, zodat alle kinderen in de hele wereld... die op dat ogenblik in dromenland waren hem konden horen. Als jullie in feeën geloven, klap dan nu in je handen... Laat Tingeling niet doodgaan. En overal op de wereld klapten de kinderen in hun handen. Tingeling kroop overeind en even later vloog ze alweer vrolijk door de kamer. Peter pakte zijn doop. Hij begon naar boven te klimmen. Ik zal hen bevrijden, riep hij. En ik zal ervoor zorgen dat kapitein Haak verdwijnt. Zal het Peter lukken Wendy en de andere kinderen te bevrijden? Lees en luister verder op de volgende bladzijde.